en in de Eter op 106,9. Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. In Griekenland zijn tijdens redden zeker 200 jongeren gearresteerd. Zo'n 1200 studenten raakten gisteravond na een herdenking in Athene slaags met de politie. Ze gooiden met stenen en brandbommen naar agenten en staken auto's in brand. Zeker 13 agenten raakten gewond. Eerder op de avond waren 17.000 mensen bijeengekomen om de studentenprotesten van 1973 te herdenken. Toen zette het militaire bewind van Griekenland tanks in om de dagenlange protesten tegen het kolonelsbewind uiteen te slaan. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. Rond de herdenking golden strenge veiligheidsmaatregelen. De politie was erop voorbereid dat de zaak uit de hand zou lopen. Vorig jaar december gingen ruilschoppers dagelijks op de vuist met agenten nadat een 15-jarige jongen door de politie was doodgeschoten. Een op de drie wethouders haakt binnen vier jaar af. Het blijkt uit onderzoek van het overheidsvakblad Binnenlands Bestuur. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 zijn er bijna 490 van de 1500 wethouders vertrokken. Dat gebeurde meestal door een politiek conflict. 10% diende ontslag in wegens gezondheidsproblemen. Door de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen, die vandaag in zes gemeenten worden gehouden, moeten minstens 20 wethouders op zoek naar een andere baan. Daarmee komt het totale aantal vertrokken wethouders dit jaar boven de 100 te liggen. De politie in Venlo zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen stemmen zijn geronseld. Eerder waren er signalen over gerommel met volmachten. Daarop vroeg de burgemeester van Venlo om een onderzoek en dat heeft geen onwettige zaken aan het licht gebracht. De Amerikaanse regering stoort zich aan het besluit van Israël om een nederzetting bij Jeruzalem uit te breiden. In de nederzetting Gilo komen 900 woningen voor kolonisten erbij. Het Witte Huis is ontstemd over die uitbreiding en over de sloop en onteigening van Palestijnse woningen in het gebied. De Israëlische maatregelen dwarsbomen volgens Amerika ter hervatting van het vredesproces. Het weer, bewolking, een bui. In de loop van de dag veel wind aan zee, kans op zuidwester storm. In de noordelijke helft van het land enige tijd regen. Het blijft zacht met 12 graden. Dit was Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, TV. radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Tell you what you should do Oh, listen boy, I'm sure that you think you got it all under control You don't want somebody telling you the way to stand someone's soul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 Zeg. Fine, yeah, yeah. the tango Het gaat gewoon zo als het gaat Ik word al lang niet meer klaar Oh, <laughs> be